9 uur. Het NOS-journaal. Door Meegens. In Utrecht hebben zo'n 200 schoonmakers de nacht doorgebracht... in een gebouw van de universiteit op de Uithof. Ze voeren al zo'n twee maanden actie voor betere arbeidsomstandigheden. De schoonmakers blijven in het Utrechtse universiteitsgebouw tot een uur of elf. Daarna wordt de manifestatie buiten voortgezet... waar een paar duizend demonstranten worden verwacht. De manifestatie duurt tot vier uur. Vanmiddag wordt een petitie aangeboden bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. De schoonmakers willen dat de opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven... zich ook inzetten voor een betere CAO. Baby's met een open ruggetje lijden geen ondraaglijke pijn... zeggen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De wetenschappers onderzochten in een periode van vijf jaar... 28 baby's met een open ruggetje. Ze zagen dat ongeveer 3% daarvan ongemak door pijn had. Die pijn was bovendien vaak te verhelpen met een paracetamol... Artsen mogen het leven van een baby met een open ruggetje beëindigen... als ze zich houden aan de eisen van het zogeheten Groninger Protocol. De onderzoekers van het Erasmus MC vragen zich nu af of deze richtlijn wel goed is. In India wordt gestaakt tegen de hoge inflatie en voor betere werkomstandigheden. Daardoor liggen de industrie, de bankwereld, transportbedrijven, de havens en de posterijen grotendeels stil. Alleen de treinen rijden wel. De economie van India groeit, maar de inflatie is hoog. Premier Singh had de vakbonden vergeefs gevraagd om af te zien van de staking. Alle grote vakbonden steunen de actie. Grootverdieners in Frankrijk moeten 75% belasting gaan betalen. Dat zei de Sociaal-Democratische presidentskandidaat Hollande gisteravond in een tv-programma. Boven de 1 miljoen euro per jaar zou het belastingtarief 75% moeten zijn, want, zo zei Hollande, zo'n hoog inkomen is ongepast. Hij hamerde op een eerlijker economie voor de lagere inkomensgroepen en de middenklasse. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is op 22 april. In de peilingen heeft Hollande voorsprong op de centrumrechtse president Sarkozy. Dit wintersportseizoen zijn tot nu toe minder Nederlanders gewond geraakt. Bij de alarmcentrale Eurocross zijn tot nu toe ongeveer 15% minder meldingen binnengekomen. Ook het aantal gewonden dat met een gipsvlucht naar Nederland wordt gebracht... is lager dan in andere jaren. De daling van het aantal gewonden komt volgens Eurocross door de goede sneeuwcondities en het kleinere aantal Nederlanders dat dit jaar op skivakantie is gegaan. Vorig jaar kwamen er ongeveer 60 gipsvluchten binnen op Rotterdam De Heek Airport. Tot nu toe zijn er dit jaar ongeveer 35 gipsvluchten uitgevoerd. Het weer, eerst nog hier en daar wat motregen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 11. Ook de rest van de week blijft het zacht, met soms wat motregen... en later in de week ook wat meer zon. ABB Verkeersinformatie. Nog altijd 100 kilometer file, maar het is erg ongelijk verdeeld. Rond Amsterdam was vanochtend uh, niet veel te merken van een echte spits, maar in het midden van het land wel. Een lange file onder andere op de A12 Den Haag Utrecht. Nou, de weg is daar weer vrij. Er staat tussen Gouda en Nieuwebrug nu nog 9 kilometer file, maar vooraan rijdt het weer uh, aardig door. Op de A2 Maastricht-Eindhoven een opvallende file tussen Weert-Noord en Leende, 7 kilometer. Op de A27 Almere-Utrecht, daar hebben ze bij heel Versum de linkerrijstrook afgekruist. En daarom zat er gelijk file, vanaf kloop het EMS drie kilometer. De langste file van dit moment is te vinden in het zuiden, op de A50 Os-Eindhoven. Ook door een ongeluk, de weg is wel vrij, maar tussen Nistelrode en sint oederrode staat nog 16 kilometer. Nou, ik dacht bij de.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 Goed geregeld voor uw medewerkers. Inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio in -journaal. Marcel Oosten. En Lara Rensen. Goedemorgen. Het is 6 minuten over 9. Borrel op het gemeentehuis in Wassenaar. Liep enigszins uit de hand. Zozeer zelfs dat er nu een onderzoek naar komt. Burgemeester van Wassenaar legt zo uit waarom. Eerst naar het op drift geraakte cruiseschip. Een Frans visserschip heeft op de Indische Oceaan dat Italiaanse cruiseschip... de Costa Allegra bereikt, dat daar sinds gisteren stuurloos ronddobbert. Er wordt geprobeerd dat schip naar een eiland te slepen. Costa Allegra ligt op een paar honderd kilometer ten zuidwesten van de Seychellen. Correspondent Bas Mesters in Rome, want het is een Italiaans cruiseschip. Het behoort tot dezelfde rederij als de Costa Concordia, dat daar is gecapseist. Hoe wordt daar Bas in Italië naar gekeken? Ja, dat is natuurlijk niet uh, echt prettig. Uh, zeker niet voor het bedrijf zelf. Waar ook nog eens drie dagen geleden in de Costa Romantica... een derde cruiseschip dat uh, uh, eigenlijk opgeknapt werd... ook brand uitbrak, terwijl het in een dok lag. Dus hier heeft men twee grote zorgen. De eerste natuurlijk, kan dat bedrijf Costa Crochera al deze tegenslag dragen... Um, misschien wel tot aan een miljard euro aan schade door het um, ongeluk met de Costa Concordia bij het eiland Giglio. En nu dit en vervolgens ook nog eens het, de vraag, is, hier, is dit toeval of is hier meer aan de hand? Daar begint men ook uh, vragen over te stellen. Kortom, um, grote paniek in Genua waar deze rederij is. Um, uh, van oudsher vandaan komt. Een uh, rederij die overigens is overgenomen... door een uh, Amerikaans bedrijf dat uh, Carnival heette. En deze, je moet je voorstellen dat uh, Costa Cochera... in de Middellandse Zee de grootste rederij is. Dat hij een omzet had van 3 miljard euro in 2010, die groep. Mm. En dat, dat, uh, ja, dat zijn dus grote problemen. Ja, dat zal wel wat minder worden, kan ik mij zo voorstellen... voor deze Cochera. Coach, dat schip, lijkt dat veel op de Costa Concordia, de Allegra? Nee, nee, nee. Dit, dit is een oud containerschip dat in 1992 is omgebouwd tot een cruiseschip. Het is eigenlijk uh, stukken kleiner. Hier zaten 600 passagiers op uh, en 400 bemanningsleden. Dat was vier keer zoveel op de Costa Concordia. Uh, dus het is een, een ander soort schip, veel kleiner. Ja, en over die Costa Concordia gesproken. Hoe staat het inmiddels met die kapitein? Wordt die al vervolgd? Die kapitein die uh, op 3 maart begint de rechtszaak in Grosseto. Daar is een theater afgehuurd, daar mogen nabestaanden bij zijn. Uh, het is de vraag of de kapitein zelf ook daar zal zijn. Uh, de pers mag er niet bij zijn. Uh, maar dat, dat grote proces dat gaat dus beginnen uh, vanaf 3 maart. Pasmesters vanuit Rome over de schepen van die rederij. De Costa Allegra dus drijft nog rond ten zuidwesten van de Seychelles. Dat Franse visserschip is er wel en gaat proberen de Costa Allegra naar de Seychelles te slepen. Dan naar de gemeente Wassenaar. Uh, de gemeente stelt namelijk een onderzoek in naar een uit de hand gelopen drinkgelag. Laat het zomaar omschrijven in het raadshuis. Burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar nou gebeurd op die nacht van 13 of 14 februari? Ja, goede vraag. Uh, als ik het weet, als, als u het wist... Nee, dat laten we dus tot de bodem uitzoeken. Omdat het eh, op zichzelf niet ongebruikelijk is en ook niet slecht dat mensen nog even napraten na een raadsvergadering. Maar die is nogal uit de hand gelopen. Heeft eh, heel lang geduurd. Toen ik dat de volgende ochtend, eh, de ochtend van mijn verjaardag overigens eh, merkte waar wat wethouders laat eh, op de vergadering, dacht ik, ja, dat is allemaal toch wel een, een beetje erg uit de hand gelopen. Er is dus in ieder geval ook te veel gedronken, begrijp ik hoeken, Nou. hoe je kan natuurlijk ergens heel lang zitten en niet al te veel drinken. Ik heb dat niet precies bijgehouden, dat vind ik niet mijn taak. Maar het, het was in ieder geval de, lang, de lengte van de bijeenkomst was, uh, was lang. Ja, en uh, meestal gaat het wel hand in hand, hè? Als er wat gedronken ja, wordt, dan wordt het extra had, gezellig. Dat ik ja, ik kan het ook kunnen nogal ja. uitzoeken. Ik heb niet de flessen geteld, de woorden ook niet. Maar uh, dus in ieder geval heel lang bij elkaar gezeten. En, en dan, ja, dan wordt het naarmate het later wordt, wordt ook al heftig gesproken of indringend. Nou, dat kan allemaal ze nut hebben, het was goed bedoeld. Uh, Een andere wethouder wilde met de oppositie eens dus even goed praten... Maar goed, dit, uh, dit kan natuurlijk niet zo. Ja, goed praten met de gordijnen dicht. Ja, dat was het ja, verhaal. Laten we het nou uitzoeken. Kijk, dat, dat wordt beweerd dat uh, een van de wethouders dat gezegd zou hebben. Dat is uh, absoluut niet bewezen. Ik heb de wethouder indringend een en ander bevraagd. Heb je dat gezegd? Hij ontkent dat categorisch. Oh. En uh, Ik heb geen reden om uh, op dit ogenblik aan zijn woord te gaan twijfelen. Maar dus... dan twijfelt u wel aan het woord van het vrolijke raadslid. die aangeeft nee. dat dat tegen haar gezegd is? Uh, nee, ik twijfel aan niemand. Kijk, oh. wat had er moeten gebeuren. is dat, dat raadslid naar mij was toegekomen. Ik ben de voorzitter van de raad. Ik ga ook over dat belang van haar. Die had moeten zeggen: burgemeester, ik voel mij geïntimideerd of bedreigd. Er is gisteren iets naars gebeurd. Had ik dat onmiddellijk opgepakt? Had ik dat uh, met de wethouder besproken. of ik had uh, andere instanties erbij gehaald als dat nodig was? Wat deze raadsleden nu gedaan hebben, is schriftelijke vragen stellen... die meteen in de openbaarheid zijn gegaan over een integriteitsschending door een wethouder. Mm. En dat, uh, dat kan natuurlijk niet, daar heb je andere wegen voor. Ja. Zeg Hoe, hoe kan dit nou? Ik, ik kom een beetje uit de buurt van, uh, van Wassenaar. Het is een keurige oh. gemeente. Het lijkt keurig, maar u weet ook mevrouw misschien beter ja. dan wie ook... dat achter de keurige façade soms uh, ja. passies, hartstochten... Uh, nou, hoe noemt u dat zo? <laughs> uh, ga maar door, schuilt. Het zijn net gewone mensen achter die keurige villa-deuren, uh, zal ik maar zeggen. En uh, er is wel sprake van een gespannen raad. Er is sprake van een oppositie waar Wassenaar tot op een paar jaar geleden nog niet aan gewend was. Er zijn voorstellen die uh, stof doen opwerpen uh, in de gemeenteraad zoals de samenwerking met Voorschoten. Er zijn persoonlijke verhoudingen verstoord omdat twee raadsleden zijn overgelopen naar andere fracties. Nou, dat is 10% van het aantal raadsleden. We hebben er 21. Dus er gist en kookt toch al wat. En dan kan zo'n avondje net de druppel ja. in de emmer zijn. Ja, het klonk mooi, meneer Hoekema. Het lijkt keurig, zoals u <laughs> dat zei. Maar uh, wie gaat dit nu onderzoeken? Nou, we zijn bezig uh, te kijken naar wie dat uh, kan doen. Er zijn verschillende organisaties en bureaus, uh, dat weet u ook in Nederland, die hierin gespecialiseerd zijn. Ook in seksuele intimidatie. Ja. Ik uh, zoek in ieder geval een bureau wat uh, ervaring heeft met het openbaar bestuur in Nederland, met het lokaal bestuur. Nou, die heb je. Het is niet de eerste en niet de laatste keer dat zo'n onderzoek wordt gedaan in Nederland bij een gemeente. Het is jammer dat het moet, maar het is wel nodig. Ik kan me ook voorstellen dat u voorlopig even geen drank wil zien in het gemeentehuis. Nee. Gisteravond hadden we een hoorzitting over de uh, samenwerking, de ambtelijke integratie met, uh, met Voorschoten. En ik heb het meteen voorgedeerd, alleen spa en jus. En mensen blijken dat toch te kunnen overleven. Nou, Jan Hoekema van Wassenaar, burgemeester, dank u wel. Graag gedaan. Verder gedacht nog. Gaan we naar Frankrijk, want als staan socialist François Hollande ligt... gaan rijke Fransen straks 75 inkomstenbelasting betalen... zei hij gisteren in een televisieprogramma. Campagnes voor de presidentsverkiezingen zijn begonnen... en Hollande hoopt dit voorjaar president van Frankrijk te worden. Korrespondent Ron Linker in Parijs. Uh, Ron, waarom wil Hollande dat belastingtarief zo verhogen? Ja, we hebben het in Nederland ook gehad hè? in de jaren 80. Zo'n toptarief van eh, bij ons was het 72%, Hollande wil 75%. De bedoeling is simpel. Tijdens de crisis, zegt hij, moeten in Frankrijk de sterkste schouders... de zwaarste lasten gaan dragen. Niet alleen om de enorme schuldenlast te verminderen van Frankrijk... maar ook om ruimte te maken voor nieuwe banen in het onderwijs. De aankondiging was wel wat knullig hoor. Gisteravond zat Hollande in een tv-programma live en toen versprak hij zich... Uh, hij zei: de nieuwe belastingschijf moet gaan gelden voor mensen die 1 miljoen euro per maand verdienen. Je fais ici l'annonce que pour au-dessus uh, de dat voor, uh, 1 million d'euros par mois, eh bien, le uh, taux d'imposition devrait être de 75%. Een rectificatie, hè? C'est 1 million d'euros par an. Ja, de rectificatie kwam snel. Het was natuurlijk 1 miljoen euro per jaar. Die moeten als Hollande president wordt 75% belastingen gaan betalen. Oké, okay. nou, uh, als hij president wordt, uh, zal het dan ook daadwerkelijk worden ingevoerd, denk je? Want dat is nogal wat, hè? 75% inkomstenbelasting. Ja, we zitten natuurlijk midden in de verkiezingscampagne. Dus is het zaak om zoveel mogelijk de media te gaan halen met nieuwe plannen. Hollande heeft al eerder gezegd dat hij de belastingdruk wil gaan verhogen voor de grootverdieners. Heeft daar dus nu een percentage op geplakt. Maar opvallend was wel, ja, laat ik maar zeggen, de, de interne communicatie over dat nieuwe plan. Want gisteravond, kort na die uitspraak van Hollande, zat op een andere tv-zender... de man die binnen zijn campagneteam over de geldzaken gaat en die wist nog van niks. Luister hoe een journaliste me vraagt en daarna de frustratie in het antwoord. En hij annonce l'instauration d'un taux d'imposition de 75% pour les Français qui gagnent plus d'un million d'euros par an. Vous faites la conversion? ou voilà? Il faut que je fasse attention parce que chaque fois que je viens chez vous, on commence l'émission en m'interrogeant sur une déclaration que je n'ai pas vue. Dans une émission comme celle à laquelle François Hollande participait, j'attends de voir un peu ce qu'il en est vraiment. Iedere keer als ik in uw programma een vraag krijg, zegt hij: gaat het over iets wat ik niet gezien heb? Nou, deze man was duidelijk niet van tevoren ingelicht, iets wat je wel had mogen verwachten van een plan dat ongetwijfeld de headlines zou gaan halen. Was het een fout in de communicatie of was het toch misschien niet zo'n serieus plan van Hollande? We weten het simpelweg niet. Mm, knulligheid, irritatie gaat wel goed met zijn campagne dan van Hollande? Voorlopig wel. Uh, Frankrijk is het land in Europa waar de meeste opiniepeilingen gehouden worden. Zo'n 300 per jaar worden hier gehouden. Dus bijna iedere dag één, zo'n beetje. En in al die peilingen zie je dat Sarkozy de laatste dag wel iets inloopt op Hollande. Maar het eindresultaat is voorlopig nog altijd hetzelfde. Hollande wint de verkiezingen, tenminste als die peilingen kloppen. Ja. En iets met belastingverhoging komen, dat scoort natuurlijk nooit goed. Of deze toevallig wel. Nou ja, er is natuurlijk een grote groep uh, Fransen die niet aan die 75% belastingschijf gaat komen. En uh, bij die mensen zal dit plan wel aanslaan. Ja. Ron Linker vanuit Parijs over de Franse presidentsverkiezingen. Die zijn in april. Kunt u alles overlezen op onze website nos.nl. En zo dadelijk voor Job Cohen is het vandaag zijn allerlaatste dag in de Tweede Kamer hoort u zo meer over. Eerst naar René Passet. Er waren lange files vanochtend. Hoe gaat dat daar nu mee, René? Het gaat een heel stuk beter, Lara. Nou, in alle gevallen is de rijbaan weer vrij. Dan heb ik het over de A12 en de A50. En lossen de files redelijk snel op. Het was wel een beetje ongelijk verdeeld. Want rond Amsterdam was eigenlijk niet sprake van een ochtendspits. Nou, dat is in ieder geval nu voorbij daar. Ook bij Rotterdam zijn de meeste dagelijkse files wel weg. Er is dan nog wel druk op de A15 naar Gorkum trouwens. Maar dat is dan een omleidingsroute van, uh, voor de A12... Daar staat van Den Haag naar Utrecht nog 6 kilometer... tussen Gouda en Bodegraven, dus dat gaat ook de goede kant op. De A28, Zwolle Amersfoort, springt eruit... tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 6 kilometer. De langste file van dit moment staat op de A50, Oss-Eindhoven. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij, maar de file is nog niet helemaal weg. Tussen Nistelrode en Eerde 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over negen geweest. Heel veel hardlopers kunnen niet meer zonder smartphone-apps. Die houden bij precies hoe lang, hoe ver en hoe goed er wordt gelopen. Voor de sporters die moeilijker in beweging komen... heeft een Britse app-ontwikkelaar iets bedacht. Het is zo snel. Waarom zijn ze zo snel? Ze Waarom ze RUN A5. RUN A5. Ze gaining op je. Heeft iemand geen motivatie om een rondje hard te lopen... dan kan de nieuwe app voor smartphones, Zombies Run, daar misschien bij helpen. Je start de app en je hoort een audioverhaal over een zombie-invasie... waarin je zelf de hoofdrol speelt. Runner5, dat ben jij en je voert opdrachten uit voor het kamp van overlevenden. Die opdrachten hoor je op je koptelefoon. Je hoeft dus helemaal niet naar het scherm van je telefoon te kijken. Tijdens het rennen pik je automatisch spullen op... die je beschermen tegen een zombie-invasie. Geen echte spullen, allemaal virtueel. En komen de zombies in de buurt, dan kun je het maar beter op het rennen zetten. Right Just run. Want ben je niet snel genoeg, dan krijgen de zombies je te pakken... en ben je al je opgepikte spullen kwijt. Het is dus zover gekomen dat het gekreun van de ondoden... ons weer aan het sporten moet krijgen. Tenminste, dat hoopt de maker. Well, I would love it drizzly extra run op een druilerige zaterdagochtend niet binnen blijven dus maar naar buiten gaan omdat je graag meer van het verhaal wilt weten Zombie Run is niet de eerste die elementen uit spellen gebruikt om mensen ergens toe te zetten. Het wordt ook wel gamification genoemd. Ik heb gerend en uh, ik, het was anders dan normaal rennen en, uh, en ook wel leuker. Carse Alvrink van ontwikkelaar Hubbub die maakt dit soort spellen. Ik heb een mobiele telefoon opgepikt net en een shirt en een doos lampen. Onderbroeken, onderbroeken, uh, ingeblikt uh, eten. Wat er vooral goed aan is, is niet zozeer dat je ze nu en dan wat oppikt... maar dus die verhaalelementjes die krijg je pas als je weer een stuk gerend hebt. Dus als ik nu wil weten hoe het verder gaat... en ik zit nu op dit moment in een ziekenhuis... ben ik op zoek naar geheime bestanden. Um, als ik wil weten hoe dat verder gaat, moet ik verder rennen. Je zou het ook als gevaarlijk kunnen zien... Hè? want je, op een gegeven moment moet je rennen voor zombies... en dan moet je zo hard rennen als je kunt. Ja. Je kan niet even bij een stoplicht gaan wachten. Die zombies die wachten niet. En dan moet je snel de straat over. Klopt. Ik zie het al gebeuren. Klopt. Um, overigens is dat een optie die je aan en uit kan zetten. En ze waarschuwen je van tevoren van, um, dus dat noemen ze de chase mode. Dus dat de zombies echt achter je aan zitten. In het andere geval kan je gewoon stoppen, wandelen, wat je maar wil. Nou, maar in dat ene geval dus niet. Dus dat, ja. dat, dat maakt het, kan het wel gevaarlijk maken. Ja, maar goed, dat, ja, dat is inderdaad dan de verantwoordelijkheid van de speler. Uh, maar dat is... Je moet er niet te veel uh, in opgaan, want ja, die zonbrief oh, zit ja. achter je. Nou ja, en je hebt... Je hebt uh, je, hij, draait ook, hij speelt ook muziek. Dus je kan een playlist kiezen en dan speelt hij de muziek te, te, tijdens het rennen... en dan hoor je daar de, de geluiden van het spel overheen en zo. Dus je zit wel echt in een bubbel. Dus ja, dat is wel opletten geblazen. Wat zou nog meer leuker gemaakt kunnen worden? Um, nou, van alles en nog wat. Um, het huishouden bijvoorbeeld. Het huishouden. Je wordt, zijn, uh, als je het huishouden niet doet, word je, er komen de zombies achter je aan. ik <laughs> dat? Nou, er is, een, er is iets dat heet Chore Wars. En dat is een soort uh, rollenspel... Waarbij je, je spelpersonage beter wordt naarmate je meer stofzuigt, bezig, ja, alvast. Dus dat bestaat. Kijk, kijk er maar eens op, chore wars. Um, ja, en we zijn, ik ben zelf bezig met bijvoorbeeld een museumbezoek leuker maken. Dus dat je niet zomaar eventjes langs de vitrinekasten loopt en naar de dingen kijkt en dan denkt interessant of niet. Maar dat je echt uh, gaat, uh, je gaat verdiepen in wat er getoond wordt. Mm -hmm. En jij gaat binnenkort nog een rondje rennen voor de zombies of uh, hou je het hiermee voor gezien? Nee ja, ik, uh, ik wil op zijn minst uh, de, de medicijnen die ik nu heb gevonden terugbrengen naar het dorp. <tie> Nou, Zombies Run heet het, deze app. Karst Alfrink vertelde daarover aan Nick Wouters. Job Cohen van de Partij van de Arbeid neemt vandaag afscheid van de Tweede Kamer. Als opvolger van Wouter Bos zou hij de nieuwe premier worden. Maar ja, het werd de oppositie en daar kwam Cohen niet goed uit de verf. Hij was er een makkelijk slachtoffer voor PVV-leider Geert Wilders. Na kritiek van partijgenoten op zijn optreden had Cohen het voor gezien. Een terugblik. Vandaag stel ik mij met grote overtuiging kandidaat als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Job Cohen, partijleider van de Partij van de Arbeid... U wil de nieuwe premier van Nederland worden. Ik ben vastbesloten om ervoor te zorgen dat het Nederland een kant op gaat die ik belangrijk vind. En dat is een kant waarbij we zorgen dat mensen niet uit elkaar worden gespeeld. Dat mensen zich in de samenleving prettig voelen. Dat mensen daar ook uh, uh, zich veilig voelen. Dat ze hier kunnen doen en later waar ze, waar ze goed in zijn. Dat ze hun talent kunnen ontwikkelen. Dat zijn echt de vragen waar het over gaat. Hoeveel werkelozen komen er per maand bij op dit moment? Te veel op dit ogenblik. Uh, nog eentje. Weet u hoe groot de Nederlandse hypotheekschuld is op dit moment? Oh, dat, nee, dat getal ken ik niet. Nee. Ja, u krijgt iedere keer het verwijt dat u niet kunt rekenen. Hoe gaat het daarmee? Nou, dat heb ik nooit zo gehoord dat ik niet kan rekenen. Uh, het, en en het, uiteindelijk gaat het niet over de vraag of je kan rekenen. Het gaat over de vraag welke kant het op gaat. Als ik net, net heb geconstateerd dat de heer Wilders een gevaar is voor de rechtsstaat. dan zegt u ondertussen: geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Deze. Geen enkel probleem. Deze. Om dan Deze. te Deze. zeggen: Deze. Deze. Deze. ik sluit met zelfs de u niet uit. Nou oh ja, wat, mij, wat, ik, wat ik wel hoor van Rutte is dat hij ook in dat debat met mij heeft gezegd... dat hij zelfs de Partij van de Arbeid niet helemaal uitsluit... waarmee hij uh, impliceerde dat hij nog liever met de PVV samengaat. En dat is iets wat mij, uh, ja, wat mij op zijn minst geweldig verbaast. Want, maar u bent er woedend over toch eigenlijk? Ja, nou woedend. Uh, ik, vind, ik vind dat de, de PVV een partij die, die mensen uh, uit elkaar speelt... Hè, die vrijheid van godsdienst op een hele rare manier interpreteert. Ik begrijp niet dat een partij als de, VV, de VVD die vrijheid en libertad liberalisme zo in zijn hoog in zijn vadel heeft staan... dat hij daar zo gemakkelijk overheen stapt. En ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet van het CDA als hij dat doet. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de... ja, hoe zal ik het zeggen, de, de bedrijfspoedel van Rutte 1. En de heer Rutte, die loopt met u aan het lijntje, hier zo, hè, over straat... en u mag een keer uh, keffen, u mag een keer tegen een boom aanplassen... maar uiteindelijk, als de heer Rutte thuis is...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 Toen net werd bekendgemaakt dat u de nieuwe leider zou worden... toen werd u gezien als de redder van het land, de verlosser. Al dat soort grote woorden werden gesproken. En u zou het antwoord zijn op Geert Wilders. Nou, dat zullen we maar moeten afwachten. Ik heb, ik heb er niet om gevraagd om op die manier op het schild gehezen te worden. Dus als de heer Cohen een beetje een vent is... dan zegt hij, het is slecht... Voor Henk en Ingrid, in ieder geval voor Ahmed en Fatima. En ik trek de steun Vo in. Voorzitter, hou op met die flauwekul. Nou heb ik er echt genoeg van. Goed dat zo. Dit soort Laat het zien. Hou er mee op. Kom maar. En wat er aan de hand is... Eindelijk een beetje pet. Maar vindt u het nog wel leuk? Ik doe dit omdat ik het belangrijk vind. En uh, tuurlijk, politiek, dat is, dat is enerverend, het is spannend. En ik doe dat ook met hartstocht. En ik doe het met overtuiging. Ik ben twee jaar geleden opnieuw de landelijke politiek ingegaan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 Al dus Job Cohen en later vandaag dus zijn allerlaatste moment in de Tweede Kamer. Het afscheid van Job Cohen. U hoort er later meer over op Radio 1. Een jaar geleden mislukte de reddingsoperatie op het strand in Libië. De linkshelikopter van de marine strandde aan de kust. bemanning werd gegijzeld en de operatie werd onderdeel van de propaganda van Libië. Destijds van de machthebbers daar. Alles liep goed uiteindelijk af en Defensie haalt de helikopter nu terug om hem daarna te gaan slopen. En dat vinden nogal wat mensen zonde, gezien de Twitter-reacties van vanochtend. Zij moet naar een museum, het zou een monument kunnen zijn. Het zou ook een, uh, een leermiddel kunnen zijn, Mino, Zit er ja, een serieus, al serieus alternatief tussen? Ja, nou ja, je zou zeggen van wel eigenlijk. En ook de politiek uh, reageerde er gisteren op, met name de SP. Maar ook Alexander Pechtold van D66 zei het gisteren al. Ja, moeten we nou uh, een helikopter transporteren naar Nederland... om hem hier tot schroot te verwerken zonder van het geld? Nou begrijp ik dat het ding vrij licht is, vrij eenvoudig uit elkaar kan worden gehaald. Dus dat transport is eigenlijk een appeltje en een eitje voor een, uh, voor een transportbedrijf. Maar goed, ja, verschroten is zonde. En het doet me een beetje denken aan de enorme discussie die we hebben... Gehad rondom de Suzuki Swift, die daar op Koninginnedag bij de Naald in Apeldoorn zo'n enorme. Uh, ramp heeft aangericht. Grote, hoge emoties. Maar ja, nu is die auto weg en misschien moet je over die emotie heen kunnen stappen en is het over 50 jaar wellicht toch een zinvol instrument om in een tentoonstelling te gebruiken. Uiteindelijk is die Zwift toch verdwenen en dat gaat met die links wellicht ook. En dan is die weg, terwijl er toch symbolen van de Libische Arabische lente opstaan, van die Libische revolutie die daar is geweest. Ja, en als je dan aan een militair historicus vraagt... wat moet je ermee doen, een militair historicus Christ Klep... hier in Breda, ja, dan weet hij wel wat ermee moet gebeuren... omdat er voorbeelden genoeg zijn van andere belangrijke militaire uh, instrumenten... of voertuigen die je nog steeds tentoonstelt. Om een simpel voorbeeld te geven, de Canadezen hebben een oorlogsmuseum in, in Ottawa. Daar staat een, een voertuig wat helemaal doorzeefd is met kogels. Eigenlijk tijdens een operatie die mislukte bij de Canadezen in Bosnië... een jaar of vijftien geleden. Daar hebben de Canadezen juist gezegd... kijk, dat, dat voertuig wat helemaal doorzeeft is kunnen we juist heel goed gebruiken... om te laten zien ten eerste hoe moeilijk het is om militaire operaties uit te voeren... en wat er gebeurt als het mislukt. Uh, er, zit, er zit een heel verhaal aan vast. De, de mannen kwamen eigenlijk op het verkeerde moment... Uh, bij een verkeerde beslissing... op het verkeerde punt in de, in de burgeroorlog terecht. Uh, dat is ook een beetje hun, hun eigen schuld. Nou, de Canadezen hadden dus ook kunnen zeggen... Van, nou, daar willen we niks meer mee te maken hebben. Dat is een fout van onze militair geweest. Dat, dat, uh, daar hebben we het gewoon niet meer over. Nee, zij hebben juist gezegd van, ja, dat soort dingen mislukken. De uh, fog of war. He. De oorlog gaat soms hartstikke mis. Dus waarom zou je dan ook zo'n links niet gebruiken... om daar een verhaal omheen te vertellen? Namelijk hoe moeilijk het is om militaire operaties uit te voeren. Suggestie waar dit dan moet staan? Nou, er zijn Aantal uh, uh, opties. Uh, er komt een nieuw gezamenlijk uh, Defensiemuseum uh, in het midden van het land. Dus dat zou misschien een, uh, een optie kunnen zijn. Ik denk dat de marine nou, er niet op zit te wachten om dat toestel uh, tentoon te stellen in het museum wat ze nu hebben in uh, Den Helder. Uh, je zou het natuurlijk ook gewoon in een civiel museum uh, kunnen neerzetten. Als een onderdeeltje van ja, je zou bijna kunnen zeggen van, van de Nederlandse krijgsgeschiedenis in het algemeen. Nou, er zijn wel een aantal opties te bedenken. Maar verschoten... Nee, ik vind het jammer. Uh, bovendien is het dan net alsof je hem verschoot en is het weg. Weet je, wel? Dat, uh, uh, je sluit je ogen en dan is het uh, voorbij. Dat is natuurlijk niet zo. Kijk, het ding heeft, heeft maar een bepaalde restwaarde. Het, het, het, het, het levert bij wijze van spreken, als je hem op de marktplaats zou zetten... niet zo heel veel uh, geld meer op. Hij is misschien ook bruikbaar voor monteurs... Hè, waar jullie het zelf al uh, over hadden als uh, lesmateriaal. Maar voor mij als historicus is het toch vooral een ding met symboolwaarde. Nou, laten we die symboolwaarde dan ook maar hebben. Gaat hij de gehaktmolen in of belandt hij in een museum... of misschien bij de helikopteropleiding in Geelzerijen? Wie zal het zeggen? In ieder geval is hij al van het strand gehaald. Hij staat in Tripoli. Mino Remmers over de links uit Libië. Het is aan defensie wat er uiteindelijk met de resten van die helikopter gebeurt. Het is bijna half tien. We gaan nog eventjes naar economieverslaggever Peter van der Meerschout. Want die is onderweg naar een geheimzinnige persconferentie. Peter, vertel eens. Nou ja, ik hoorde jullie nou net over die links. Was dat niet uh, dat toestel waarmee een ingenieur van Royal Haskoning moest worden opgehaald? Uh -huh. nou, ja. nou, ik ben onderweg naar een persconferentie waar uh, twee Nederlandse bedrijven, twee Nederlandse ingenieursbureaus, hun fusie gaan aankondigen. En um, uit de rondgang blijkt dat het gaat om Royal Haskoning en DHV, twee hele grote Nederlandse ingenieursbureaus, gezamenlijk goed voor, uh, alles bij elkaar opgeteld, 700 miljoen euro omzet. Er werken iets van 8000 mensen bij. Uh, we zitten in uh, 35 uh, landen. Ze doen projecten op het gebied van uh, milieu. op het gebied van het aanleggen van havens. Uh, uh, het bedenken van nieuwe technologische oplossingen. Uh, die allemaal milieuvriendelijk zijn. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld vervoer of, of, of andere uh, systemen. Maar ja, dat mochten wij allemaal niet weten. want het personeel moest eerst even worden ingericht vanmorgen. Nou, dat zal nu wel gedaan zijn. Het is half tien en om tien uur is je persconferentie in Amsterdam. Dus vanmiddag um, in de uitzending om 12 uur, vast veel meer over de DHV en Royal House Koning, Zometeen meteen bekend gemaakt om 10 uur in Amsterdam. Ja, het was geheim en nu niet meer. Ik noem die verslaggever Peter <laughs> van der Meerschout, dankjewel. Het was vast ook een nieuw gebouw, ik weet niet iets leuks voor in de hal. Ja. ja, nee, de kottetje. Sven Kokkelman, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Want ga je doen naar half tien? Alle camera's weer uit ziekenhuizen voortaan, vindt Jacob Konstam, Die is voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens... naar aanleiding van het gedonde rondom uh, die reality-soap in uh, het vuurmedisch centrum. En het nieuws gisteren dat ook de schrijver Roland Giphart daar in een jas mocht rondlopen. Verder de scheepvaartroute langs de Waddeneilanden... is levensgevaarlijk vanwege de enorme hoeveelheid containertransporten. En zal, als er niet snel iets gebeurt, alleen nog maar gevaarlijker worden... waarschuwt de burgemeester van Ameland. Dat en meer zo meteen in morgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Radio 1, het NOS-journaal. De gemeente Wassenaar stelt een grondig en onafhankelijk onderzoek in... naar een uit de hand gelopen borrel op het gemeentehuis. Dat heeft burgemeester Hoekema gezegd. In de nacht van 13 op 14 februari zou er door een aantal raadsleden... te veel zijn gedronken. En een VVD-wethouder zou ongepaste seksuele opmerkingen hebben gemaakt. En ook zou er in het Wassenaarse gemeentehuis zijn gerookt.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 Die manifestatie op de Uithof duurt tot 11 uur. Daarna gaan ze buiten verder, waar een paar duizend demonstranten worden verwacht. En in India wordt gestaakt tegen de hoge inflatie en voor betere werkomstandigheden. Daardoor liggen de industrie, de bankwereld, transportbedrijven, de havens en de posterijen grotendeels stil. Alleen de treinen in India, die rijden nog wel. Alle grote vakbonden steunen de actie. Zijn de hoofdpunten uit de nieuws? AMB Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files lossen nu redelijk snel op. Maar toch nog 50 kilometer file. Het heeft voor een deel te maken met ongelukken. Op de A27 Almere-Utrecht zitten ze op elkaar bij Beeldhoven. 4 kilometer file staat er. De linkerrijstalk is dicht. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Leusden. 9 kilometer. Op de A44 is waarschijnlijk ook wat aan de hand. Van Wassenaar naar Amsterdam. Want we zien het vastlopen tussen Oostgeest en Voorhout. 3 kilometer file daar. Er stond een hele lange file op de A50, oost naar Eindhoven na een ongeluk. Nou, die file wordt korter en korter tussen Nistelrode en Vegel Noord nog 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Camera's horen niet thuis in een ziekenhuis, zegt het college Bescherming Persoonsgegevens. Levensgevaarlijke situatie bij de Waddeneilanden vanwege de steeds drukkere scheepvaart. Ze verdienen zo'n beetje de laagste salarissen in Europa, de Italianen, maar dat geld bepaalt niet voor de minister van Justitie en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Vier over half tien is het inmiddels. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Amsterdam. En daar duiken we zometeen het bed in met een apparaat dat verlossing gaat bieden aan heel veel mensen die aan slaapapneu lijden. Ik ben benieuwd, reacties en vragen kunt u kwijt op goedenborgennederland.nl De camera's, dames en heren, horen niet. Thuis in een ziekenhuis vindt Jacob Koonstam. Die is voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Koonstam reageert daarmee op alle ophef die is ontstaan. Nadat het VU Medisch Centrum camera's toeliet... en ook schrijver Ronald Giphard, nieuws van gisteren... liet meelopen als stagiair in datzelfde ziekenhuis. Meneer Koonstam, goedemorgen. Goedemorgen. Alle camera's weg uit het ziekenhuis? Nou, we zijn... ...geen contact getreden met VU en iWorks om te onderzoeken of er uh, überhaupt gefilmd mag worden... ...op bijvoorbeeld zoiets als een spoedeisende in de hulp van een ziekenhuis. Um, we hebben daar nog geen eindoordeel over. Maar één ding is zeker dat als je zou willen filmen... ...dan moet je daarvoor uh, de ondubbelzinnige toestemming krijgen van de mensen die je filmt... ...ook waar je geluiden van opneemt. Ja. En in de situatie in een ziekenhuis waar toch het merendeel van de mensen niet vrijwillig heen gaat, is het tenminste heel erg de vraag of je daar überhaupt vrijwillige toestemming kunt krijgen. Mensen zijn daar vaak in een buitengewoon afhankelijke situatie. Het ja. zijn bijzondere gegevens, medische gegevens die daar passeren. Je bent ziek ja. um, en, en dan toestemming vragen, nou ja, het is, is tenminste. Nou oh ja, de vraag stellen is een beantwoorden, zoals u het zegt. Ja, dat is de journalistieke reactie, meneer Kokkelman. Maar wij zijn toezichthouder. en ja. moeten dus ook echt in de wet duiken en horen en wederhoor toe. Passen, ja. Voordat we tot een definitief oordeel komen. Het maar me kost... meer dan dat kan ik er niet van maken. Nee, nee maar goed, u bent wel onze uh, privacywaakhond in Nederland. Ja. Dat bent u. Ja. Nou, zijn daar mensen die komen in een ziekenhuis, die worden uh, al gefilmd, althans in ieder geval, worden bekeken vanuit een soort van regiekamer, voordat ze toestemming hebben gegeven en voordat besloten wordt of de patiënt in kwestie interessant is genoeg ja. om daar uh, uh, überhaupt te gaan filmen. Er zijn dus mensen die het eerste deel van de binnenkomst van de patiënt en het eerste deel van de behandeling mee kunnen beleven, ja. bekijken, beluisteren en dragen dus kennis van uh, uh, uh, feiten die normaal gesproken in een patiëntendossier thuishoren. Vindt u als beschermer van onze privacy dat dat kan? Um. Wat ik vind is één ding, maar vervolgens moet het ook in rechten uh, gehandhaafd kunnen worden. Dus daar is horen wederhoor voor nodig. In een paar fatsoenlijk land in Nederland doe je dat zo. Als je bevoegdheid hebt om ook een last onder dwangsom en boetes op te leggen, dan moet je er even voorzichtig mee omgaan. Maar in zijn algemeenheid, is los van deze kwestie, zeg ik één, iemand die in een ziekenhuis komt, is buitengewoon afhankelijk van de zorg die daar verleend wordt. Twee, het gaat over medische gegevens. En drie, het is, denk ik. Bijna niet doenlijk om daar vrijwillig een toestemming voor te krijgen. Omdat mensen in een dwangsituatie zitten. En dus zou ik daar, als ik ziekenhuis was, in ieder geval ik voorzichtig mee gaan. En reden waarom we op basis van de eerste berichten iWorks en de VU hebben benaderd. En hen om inlichtingen hebben gevraagd om daarna, nadat we meer van hen gehoord hebben, als waakhond ons uh, uitspraak over te doen. Ja, maar goed, u zet uw tanden er dus wel in als waakhond, want u gaat zich er tegenaan bemoeien. En dat is omdat u zich zorgen maakt, want als u denkt er is niks aan de hand, dan kunt u net zo goed thuisblijven. Die conclusie mag u uh, ruimschoots trekken, want zoals ja. gezegd, in die afhankelijke situatie toestemming vragen is een bis, het, het lijkt bijna uh, niet doenlijk. Dat is overigens, denk ik, een tikje anders, maar niet helemaal... En het betreffende ziekenhuis heeft gisteren ook laten weten dat Giphard geen inzage had in patiëntendossiers. Dat Klok. maakt de zaak iets anders, natuurlijk. Dat maakt de zaak iets anders. En bovendien vind ik dat het ziekenhuis eigenlijk tot nu toe buitengewoon verstandig reageert. Door in ieder geval even de zaak onthold te zetten en, en opnieuw ja. na te denken. Maar goed, ik zag de rug nummer één van dat ziekenhuis van de week in Nieuwsuur zitten... en die zei, we hebben niks verkeerd gedaan. Sterker nog, ik zou het morgen weer doen. Ja, dat, dat is stoere praat van, van iemand in die situatie. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar Hoezo? Hoe zo'n ziekenhuis functioneert naar buiten toe te kunnen uitdragen. Ja. Of de gekozen methode daarvoor deugt, is een, is een andere. Ja, sterker nog, u doet een beroep op de wet. U zegt we moeten naar de wet kijken. Maar de wet is heel duidelijk. Namelijk, de patiëntengegevens zijn beschermd. Klaar uit. Ja, en als, dat, en als iemand dus voor de behandeling al mee kan kijken. derden ja. die niet behoren tot de medische en behandelende beroepsgroep. dan wordt de wet daar toch overtreden. Klaar uit. Zo nou, simpel Zeker, is het toch? die feiten zo liggen. Ja, maar dat heeft Ironworks toegegeven. En dat, ja, dat heeft het ziekenhuis je... toegegeven. Ja, dat dat hebben we je... allemaal kunnen zien. Ja, ja. Uh, meneer Kokoma, er is een verschil tussen een journalist die iets vast kan stellen en een autoriteit die na hoor en wederhoor iets kan vaststellen. Maar wij... Je kunt niet naar een recht, de rechter toe gaan en zeggen: Ik heb gehoord op de radio en televisie dat ze dit en dit doen en dus staat het vast. Nee, maar meneer Koonstram, die mensen hebben het zelf gezegd. Kan wezen, maar dan nog is het niet zo dat wij op die enkele basis van een journalistieke rapportage feiten kunnen gaan vaststellen. Maar wat wilt u dan? Wilt u zonder eerder gaan horen dan? Nee, maar op het moment dat u van iemand hoort dat hij een moord gepleegd hebt en u bent toch. Officier van justitie, dan gaat u toch niet direct rollend naar een rechtbank om te zeggen het levenslang. dan zult u eerst een dossier moeten vormen, horen en wederhoorden... Maar moeten... als de dader in kwestie voor de camera's een bekentenis aflegt. dan, dan, heb, dan heb ik de feiten nog niet op een rij. Want dat is voor een camera, maar dat is nog niet... bij wijze van spreken onder Ede ten opzichte van de toezichthouder. Goed. Dus ik ben het helemaal met u eens. en De opwinding begrijp ik goed, reden waarom we ook inlichtingen hebben ingewonnen. Maar u wilt van mij dat ik een oordeel geef over iets... waarvan het hoor en wederhoor nog niet eens heeft plaatsgevonden. Ja, goed, dat is de jurist in u. En u bent buitengewoon voorzichtig. <laughs> als altijd overigens. Ik fatsoenlijk over... meer. En nou, ik, ik, ik, ik leef naar de wet. De wet zegt dat we het zo moeten doen. Goed, nou, dus gaat u het zo doen. Als nou straks blijkt dat inderdaad allerlei regels zijn overtreden. En hoor en wederhoor zijn toegepast. En, en, en blijkt dat er grote fouten zijn gemaakt daar in dat ziekenhuis. In ieder geval dat de privacywetgeving is overtreden. Kan dat bestuur dan überhaupt nog aanblijven? Daar gaat de waakhond in ieder geval niet over. Maar de waakhond heeft daar toch wel een opvatting over? waar ik heb over van alles en nog wat, zoals u weet, een opvatting... maar die hou ik zorgvuldig achter te kiezen. Wat, waar, waar u mij op aanspreekt, is dat ik voorzitter ben... van het College Bescherming Persoonsgegevens. Ja. En dus bekijk ik als toezichthouder wat ik vind van um, deze situatie. En daar komen we ongetwijfeld op terug, ja. uh, de, uiteindelijk. Maar, maar de, maar de politiek-bestuurlijke u... consequenties... die aan het een en ander verbonden moeten worden... die liggen echt ver van mijn bed. Maar de reden waarom ik het u vraag is... omdat wij, als wij ons als burgers... Uh, uh, uh, in ons kruis getast voelen, zal ik maar even plastisch zeggen. Dus laten we zeggen, wij voelen ons onrecht aangedaan... op het gebied van onze privacy. Dan denken we, hé, hey, we moeten naar Koonstam. Zeker, die kan dan zeggen of het gaat gemogen of niet mag... Uh, en, en daarmee is voor ons de kaars af of vervolgens mensen be besturen blijven zitten... of aantreden of hun beleidswijzeren. Dat, dat, is, dat, dat, is, dat, dat is van daarna. Nee, u, u probeert mij een politieke uitspraak te ontlokken, want dat is het dan. Uh, en daar, daar ben ik niet van. Nee, gaat niet lukken, hè? Jammer, hè? <laughs> zeker. <laughs> maar ik, ik dank u wel voor uw tijd. Sterkte met het onderzoek en houd ons op de hoogte, hè? Oké, okay, graag. Zeker. Tot ziens. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Dit jaar zijn er 231 nominaties voor de Nobelprijs voor de Vrede die in oktober wordt toegekend. Maar de vraag is, hoe word je nou eigenlijk genomineerd voor die prijs? Ruud Bosgraaf van oud-winnaar International, die moet het antwoord weten. Je kunt genomineerd worden door uh, voormalige winnaars, kunnen dat, uh, kunnen dat doen. Uh, zowel personen, uh, maar ook organisaties. Uh, wij bijvoorbeeld, we hebben hem ooit in 1977 gewonnen. Ook leden van parlementen, van regeringen. Maar ook wel, uh, wel academici. Uh, en ook wel uh, adviseurs van het Nobelcomité. En voormalige leden van dat Nobelcomité. Dus het is een vrij, vrij brede groep die dat kan doen. Oh, dus het antwoord van Ruud Bosgraaf. Heeft u ook een uh, vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland. Het voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. In bed met Marcel Dekker. Voor zo'n 300.000 mensen is het een dagelijks terugkerend probleem in de nacht. Een verstoorde ademhaling, oftewel slaapapneu. Het veroorzaakt milde, maar soms ook ernstige klachten. En tot voor kort was er maar te weinig aan te doen. Tot de komst van dit apparaat. Wat u, mevrouw van Beest, even om mijn borst gaat gespen. Wees vriendelijk voor me. Praat ik eerst even met Nico De Vries. Gaat het? Ja. Hoor. Praat ik even met Nico de Vries, KNO-arts van het Sint-Lucas-Andreas Ziekenhuis. Specialist op het gebied van slaapapneu. Hoe ziet dat eruit s'nachts, als je dat hebt? Uh, de, de meeste mensen die... Uh merkt merk het vooral overdag, omdat wat er gebeurt bij slapenpneu... is dat je, over, dat je lichamelijk en geestelijk niet goed uitrust. En dat elke nacht weer, dus mensen worden niet goed uitgerust wakker. De partner merkt dat de patiënt bijzonder hard snurkt... en merkt al dan niet ook ademstilstandig. En het is een beetje ingewikkeld om uit te leggen... maar er zijn verschillende soorten slaapapneuwen, heb ik begrepen. Uh, ja, het belangrijkste onderscheid voor nu is positieafhankelijk... en niet positieafhankelijk. Dus positieafhankelijk wil zeggen dat er een slaaphouding, meestal de rugligging is, waarin het minstens twee keer zo erg is als in de andere houdingen. Dat komt voor bij meer dan de helft van de patiënten. En dan is er nog grofweg 80 van de mensen bij wie rugligging erger is, maar niet met een factor twee verschil. Nou, voor die positieafhankelijke slaapapeneu hebben we nu iets uh, gevonden. Ja. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Even over de symptomen of wat het uh, ja, veroorzaakt eigenlijk als je weer die ogen open doet, s ochtends. Uh, je, je bent minder goed uitgerust. Uh, dus je, je gaat Intellect wil minder goed functioneren. Je, je, je karakter kan veranderen. Dat je een kort lontje hebt. Je, je, ja. <laughs> lichamelijk kun je, heb je een hogere kans op hart- en vaatstiek. Een grotere kans op een hartinfarct en een herseninfarct. Een hoge bloeddruk. Je hebt een hogere kans op bij verkeersongelukken betrokken te zijn. Je, eigenlijk alles wat je je kunt voorstellen... bij lichamelijk en geestelijk niet goed uitgerust zijn. Ja. Milde problemen, ernstige problemen. Uh, 300. 100.000 mensen, maar het zou er zomaar meer kunnen zijn. Hè? Want je weet het niet. Je, het er gebeurt s'nachts. Er zijn schattingen dat uh, 80% van de mensen met slaapapneu rondloopt... zonder dat ze dat weten, dus niet gediagnosticeerd zijn. Ja. heeft te maken met uh, dat het bij huisartsen misschien nog onvoldoende bekend is. Uh, het heeft ook te maken met ontkenning. Hè? Dus, dus als een vrouw tegen jou zegt, je snurkt zo hard... en uh, dat jij zelf denkt, nou valt wel mee. Uh, uh, maar er is nog een hoop werk te doen op dit gebied. Nou, om een deel van deze mensen te helpen om in een goede houding... in hun bed te gaan liggen, uh, heeft de TU Delft een apparaat ontwikkeld... Uh, dat nu rond mijn borstkast gegespt is. Ik dacht, uh, ik kan geen adem meer halen, maar dat valt enorm mee, Eline van Beest. Uh, het is uw geesteskindje, samen ontwikkeld met Thijs van Oorschot. Hoe werkt dit? Het is een gespt, gesp. Er zit een zakje in. Ja, Het is een, uh, eigenlijk een kleine sensor die uh, continu slaaphouding meet... en inderdaad in een band... Uh, om uw lichaam zit, uh, onder de borst, boven de buik. en Deze meet continu slaaphouding en geeft op het moment dat u uh, in de rughouding ligt... een zachte trilling, waardoor u zelf naar een andere houding uh, terug of doordraait. Ja, doe het apparaatje ermee in dan. Nou, hadden we het uh, graag willen laten horen, maar je kunt het niet horen... Nee, het is... En het werkt ook niet in het begin? Nou, het is een zachte trilling en wij um, hebben er eigenlijk alles aan gedaan... om het gebruikscomfort van mensen zo groot mogelijk te maken. Dus uh, hij werkt inderdaad met een inslaapperiode. Mensen kunnen op de rug ook in slaap vallen. En pas ja. op het moment dat iemand slaapt, gaat hij uh, feedback geven. Precies. En als je s'nachts op je rug komt te liggen, dan geeft hij wat de... gebeurt er dan? Ja, met een zachte trilling geeft hij dan uh, feedback... zodat hij zelf do doordraait naar een andere houding. Zonder dat je wakker wordt? Ja, inderdaad. Uh, eigenlijk maakt hij gebruik van de natuurlijke, lichtere slaapfases uh, tijdens de slaap. Ja, laatste, meest belangrijke vraag. Toch kort antwoord. Uh, u heeft het getest. Is het een succes geworden? We hebben inmiddels twee klinische onderzoeken gedaan met uh, ongeveer 90 patiënten. En die resultaten zijn echt ontzettend mooi. Iets voor de toekomst, hè? Absoluut. Dank je wel. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks, ze verdienen een van de laagste salarissen in Europa, voor zover dat Nederlands is, de Italianen. Maar 3, 2, 1, go! Deze dag, 1979. Hallo, ik ben Mr. Red. no one can talk to a is of course unless the horse is Mr. Ed Ja, u zult vanochtend niet met een schok zijn wakker geworden, maar het is vandaag precies 33 jaar geleden dat Mr. Ed, het sprekende paard van de gelijknamige razend populaire televisieserie overleed. Televisiewetenschapper Maarten Racing weet alles van het succes van dieren in televisieseries. A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Ray. Ik heb geen moment het idee dat, dat mensen dachten dat Mr. Ed kon, kon, kon praten. Um, maar je ziet dat het een van de gebruikelijke manieren is om uh, je met dieren te identificeren. En dat is wat we bij verhalen natuurlijk willen. We willen ons identificeren met de hoofdpersonen. En het is nog leuker wanneer je kan identificeren met in, in een televisieserie met ...met levende wezens waarmee je je normaal niet kan identificeren. Je ziet dieren eigenlijk in een paar genres uh, domineren... ...en die zijn heel erg tegengesteld. Aan de ene kant kindertelevisie... Uh, voor volwassenen hebben we documentaires, daarin zit het serieus, daarin gaat het over feiten, althans, die indruk wordt gewekt, dat is de clue van documentaire. En waar je, waar je dieren ook heel veel in terug ziet komen is in, uh, in, in commercials, uh, omdat we met dieren heel, veel, heel makkelijk associaties hebben, zowel positieve als negatieve uh, uh, associaties. Wow. Albert Heijnhamsterweken. grootste kortingen voor onderprijs. Het donsigheid, het zachtheid, schattigheid uh, van dieren variërend van, uh, van, uh, uh, van reclames voor luchtjes tot uh, reclames voor uh, toiletpapier, noem maar op. Dieren hebben, hebben heel veel connotaties, dus daarom zijn ze in reclame zijn ze heel erg handig. Want je wil heel snel een verhaaltje vertellen en heel snel daar een gevoel bij creëren. Ik ben er een beetje dubbel over. Het is wat we, wat we in de wetenschap noemen antropomorfiseren van dieren. Dus het menselijke eigenschappen geven aan dieren. Paarden kunnen natuurlijk niet praten. Hallo, I'm Mr. Ed. Dat komt dokter Ed of Mr. Ed wel. Kijk, aan de ene kant vind ik wat goed aan is... is dat, dat we ons proberen in te leven in dieren. De andere kant van het verhaal is dat... Het Ed ons uitnodigt om ons niet in het paard in te leven... maar in het kleine mensje wat het paard eigenlijk is. Dat lijkt me dan weer niet helemaal de bedoeling. En, en je ziet dat we, dat we zitten te worstelen met hoe we met dieren om moeten gaan. Dat we ze willen begrijpen, terwijl we er tegelijkertijd niet zoveel van begrijpen. En dat, dat we bijvoorbeeld, om ze interessant te maken, maar stemmetjes geven. On maar nou, maar nou. Menselijke eigenschappen toekennen of uh, menselijke verhaaltjes er rondomheen verzinnen. Slaap lekker. Je denkt er normaal helemaal niet over na. I am Mr. Ed. Maarten over het overlijden van Mr. Ed, het sprekende Paard. Vandaag, 33 jaar geleden. MUZIEK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 En zo gaat het nog een tijdje door. Bongo Bongo van Manu Ciao. Het is 7 voor 10. U luistert naar de Caro op Radio 1. We gaan naar Italië, want de Italianen krijgen zo'n beetje... de laagste salarissen van Europa. En tegelijkertijd verdient de Italiaanse minister van Justitie... Het beschamelen bedrag van 7 miljoen euro per jaar... blijkt allemaal uit onderzoek van Eurostad. Het Wieg goedemorgen goeiemorgen, correspondent in Italië. Goedemorgen. Morgen. Een minister van Justitie die 7 miljoen euro per jaar verdient... Ja, premier Monti heeft vorige week alle vermogens bekendgemaakt van zijn minister. Dat had hij beloofd. En Eigenlijk dacht iedereen, de minister van Economie, dat is een ex-bankier, Corrado Passera. dat zou wel de rijkste zijn. Bleek dat zijn collega op justitie, advocaten en professor Paula Severino twee keer zo rijk is. Zeven miljoen euro, inderdaad. Uh, ze schaamt zich daar niet voor, zegt ze. Want ze zegt van die zeven miljoen gaan er vier miljoen naar de belasting. Nou, en daarvoor kun je wel een ziekenhuisafdeling of een school of een gevangenis bouwen. Ja, en dat ze zelf drie miljoen overhoudt terwijl de rest van haar land. Uh, uh, Onder de laagste salarissen gebeurt gaat, dat maakt er verder niet uit. Ja, nee, ze zegt het is eerlijk verdiend uh, geld. Ze is een rijke advocaat, een goede advocaat... een professor aan een katholieke privé-universiteit. Uh, ze is gewoon een uh, dochter van een burgergezin, zeg maar. Ze heeft het niet van haar ouders gekregen, het geld. Dus ze heeft er hard voor gewerkt. Ja. Nou, is er een verschil, uh, begrijp ik uit dat rapport van Eurostat... tussen de bovenlaag in Italië en de gewone Italiaan. Uh, en de gewone Italiaan die krijgt een van de, laatste, uh, van de laagste salarissen van Europa. Ja, ze schrokken er hier ook van. Um, niet zozeer dat het lager was dan Nederland of Duitsland, want het is altijd zo geweest. Maar ze zouden zelfs minder verdienen dan in Spanje en Griekenland. Nou, het Italiaans Bureau voor Statistiek is meteen in de cijfers gedoken. Um, en heeft ontdekt dat het rapport niet helemaal eerlijk was. Want. Ah. De inkomens van Italië, dat was gebaseerd op 2005, terwijl de andere inkomens gebaseerd waren op 2009. Dat staat er in een hele kleine voetnoot bij. Maar het is niet duidelijk en eigenlijk kun je de cijfers dus niet vergelijken. Toen zeiden ze zelf hier in Italië met hun statistieken dat, um, dat Italië wel volgens de norm het gemiddelde verdient. En dat ze in ieder geval meer verdienen dan in Spanje en in Griekenland. Dus het is niet zo erg vinden ze. Nee, maar tegelijkertijd zijn de kosten voor het levensonderhoud in Italië natuurlijk wel een stuk hoger dan in Spanje. Ja, zeker. Um, belangrijke post op het huishoudbudget hier is natuurlijk eten en drinken voor de Italianen. Daar geven ze 19% van hun hele huishoudgeld aan uit, zeg maar. En dat is in één jaar tijd bijna met 9% gestegen. Benzine, 17,5% duurder geworden. Woonlasten, waterlichtgas, ook in één jaar tijd met 7,5% gestegen. Het leven is duurder geworden en dan zie je dat eigenlijk de wat vroeger de middenklasse was, hè, mensen die op kantoor werkten, uh, die het redelijk goed hadden. Dat dat eigenlijk de nieuwe armen zijn in Italië, die leven wel een beetje op de rand van, de, op de grens van de armoede, zeg maar. En iedere econoom weet dat als je een economie weer aan de praat wil krijgen, dat je het van de middenklasse moet hebben. Ja, en dat is natuurlijk ook de grootste klacht van de vakbonden. Hè. Ze klagen dat de salarissen veel te laag zijn. Uh, ze zij hebben daar gelijk in. Ze zeggen dat de arbeid te zwaar belast wordt. Dus ze zeggen tegen de overheid, haal wat belasting af van die arbeid. Ze zeggen tegen de werkgevers, uh, geef wat meer salaris. Maar ja, die werkgevers die klagen ook. Want die zeggen de productiviteit is te laag in Italië. En ook daarin hebben zij een beetje gelijk. En ze zeggen als die productie omhoog gaat, dan kunnen we meer uitkeren. is niet helemaal terecht, want er is toch wel meer geld gegaan aan uh, het geld dat verdienen. Is, is, meer naar de bovenklasse en naar de werkgevers gegaan... dan dat dat opnieuw geïnvesteerd is in uh, bijvoorbeeld de arbeid. Ja, dus uh, premier Monti, die dit dus allemaal naar buiten heeft gebracht... in een soort van poging tot transparantie... heeft zichzelf een gordiaanse knoop bezorgd. Ja, hij, kijk, wat hij gaat doen is... ten eerste heeft hij openheid van zaken gegeven. Dat is al nieuw in Italië. Um, en wat hij nu ook gedaan heeft... is bijvoorbeeld de salarissen van de managers in overheidsbanen bekendmaken. En daarin gaat hij snoeien. Daar komt een norm voor. Die mogen niet meer dan 300.000 uh, 300 euro gaan verdienen. Nou, dat betekent voor de politiechef dat hij de helft moet inleveren, bijvoorbeeld. Goed, nou, dat is nog altijd een dubbele balken en een norm. Desalniettemin. Hedwig Het Wieg vanuit Rome, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, de scheepvaart wordt steeds drukker... en dat geeft levensgevaarlijke situaties bij de Wadden-eilander, waarschu Burgemeester van Ameland, zo bij de Caro Natine. Met NOS Radio 1 Journal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Is dit een doorbraak? Wat was zijn verklaring? Ja, dat gaan we straks horen. Wat staat er nog meer op het spel? En dat is wat u betreft terecht of onterecht? Wat heeft u nou gekon? Hoe groot zijn die financiële problemen? Het was de moeilijke beslissing voor u. Eet u zelf veel brood? De vraag iets hoe dat komt. Dat is in ieder geval het nieuws op dit moment. Het NOS Radio 1 journaal Ochtends met Marcel Oosten en Lara Rensen. Wat vindt u daarvan? Wij gaan het volgen. En smiddags met Lucella Carrasso en Tim Moverdiek. Kunnen we daar iets uit afleiden? Dat hoort u later in het Radio 1 journaal Radio 1. We ben benieuwd wat ze allemaal te vertellen